Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wat is dat erg? Wat moet ik er nou toch mee aan? Hé, hey, hoor jullie dat? Waarom is Paulus nou zo aan het jammeren?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 Joris, waar ben je? Oh, oh, ik eet Paulus. Wat doe je? Oh, ik eet. Zie je wel, hij eet weer. En wat eet hij?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 Hier heb jij een pot verf en een dwars. En nou ga jij netjes mijn slaapkamertje opschilderen. Begrepen? Ja, ja, ja, ja. ja he, he, he, he. Wat is hier aan de poop? Alle uilen, wat een toestand. Paulus, wat heb je daar nou weer voor een hele dag nog een wel zo tabelijk wonderlijk soort gedrocht? Was dat vispaard nog niet genoeg?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 En hebben jullie al gemerkt dat diezelfde Joris op dit moment bezig is de verf vast op te eten? Maar Rembus, ook dat nog! Joris, wil je dat wel eens laten? Ook, ook, het is een lekker kwast, Paulus. Hij smaakt naar verf en naar kwast O, Oh, is dat nou niet ontzettend? Ja, dat is het zeker. Hoe krijg ik in vredesnaam ooit die verf weer van mijn veren af? Heb jij ter paté in huis, Paulus? Jawel! Dus je fles terpetijn. Nee, Joris, afblijven. Jij mag geen terpetijn drinken. Oh, terpetijn is heerlijk. Geef mij nog maar gewoon die fles, Paulus, voor Joris hem te pakken krijgt. Ik zal wel proberen om Salomo weer schoon te boenen. Maar ga jij er dus alsjeblieft in die tussentijd van wandelen met je vispaar, Paulus? Anders kunnen wij niet opschieten. Ja, ja, ik begrijp het. Er zal niks anders op zitten. Kom mee, Joris. We gaan wandelen. Oh, oh, ik heb geen zin.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 En Paulus zou het heerlijk vinden als Joris wat minder jolig was en wat minder hoepsterig en wat minder ondeugend. Plotseling staat Joris stil. Hij steekt zijn snuit in de hoogte en begint opgebonden te snuffen. En ook zijn staart steekt hij omhoog en daar wuift hij verheugd mee. Zijn ogen glanzen en hij ulkt binnensmonds. Zeg, wat, wat, wat heb je, Joris? Wat zie je voor bijzonders? Oh, kijk oh, wie eraan komt. Wie komt eraan? Waar? Oh, oh lieve help, ik zie het.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 Toen was het een kleinigheid om te ontkomen. Tja, en nou ben je er dus weer hier. Oh, dat is veel te gauw naar mijn zin. Maar niet te beneden. Ik ben blij dat ik weer op vrije voeten sta. En vertel me, spanners. Bevalt het je nogal? Nee, dat kan ik niet zeggen. Hij is lastig en ongezeggelijk en brutaal en vraatzuchtig en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 Wat bedoel je dat, Eucalypta? Och, als je werkelijk zo in je waag zit, met dit vispaard, dan wil ik hem wel meenemen. Meenemen? Waar naartoe? En wat ben je dan met hem van plan? Ik neem hem gewoon mee naar mijn Paulus. En wat ik met hem van plan ben? Och, is het een smakelijke huid, nietwaar? Is het goed, is het vet? Wat zeg je daar? Je bedoelt toch niet dat jij... Ja, ja, ja, ja! Dat bedoel ik inderdaad!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 Afgelopen is het voor vanavond. MUZIEK